Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen... worden niet genoeg beschermd tegen geluidsoverlast... Volgens de rechter gaan economische belangen steeds voor. En dat is niet oké. Okay. Deze buurman van het vliegveld is tevreden. Ja, dit is een overwinning met, uh, met hoofdletters. Beter hadden we het eigenlijk niet kunnen bedenken binnen de mogelijkheden die een rechtbank heeft. Je, je, je hoopt wel dat er aantallen vluchten uitkomen. Maar je weet ook dat het niet de taak van een rechter is. Ja, maar die beslissen wel dat er echt moet worden gecontroleerd of Schiphol zich aan hun eigen geluidsoverlastregels houdt. Er is ook nog nieuws over KLM. De vliegmaatschappij had ook een rechtszaak aan zijn broek hangen. Een milieuorganisatie had moeite met de slogan vlieg verantwoord en groene beloftes zoals het compenseren van de CO2 van je vlucht door een boom te laten planten. De rechter vindt het inderdaad greenwashing. Voor de kust van Japan is een grote tanker omgeslagen. Het Zuid-Koreaanse schip kwam in slecht weer in de problemen en is dus gekapzeist. Minstens zeven mensen hebben het niet overleefd. En er zijn ook grote zorgen om de lading van het schip, zegt consument Anoma van der Veren. Het gaat om een chemische lading, acrylzuur en zo'n 980 ton daarvan. Dat kan makkelijk oplossen in water en enorme ecologische schade opleveren in het gebied. Ook omdat het gebied bekend staat om de vangst van kogelvissen. Een delicatesse in heel Japan. Zijn mensen nu bang dat die vissen straks vol zitten met chemicaliën? In totaal waren er elf mensen aan boord van de tanker. Twee bemanningsleden worden nog vermist. En goed nieuws voor. Topvoetbalsters in de Achterhoek en Brabant. Er komen twee nieuwe teams bij in de eerste divisie van het vrouwenvoetbal. De Graafschap en NAC Breda hebben allebei groen licht gekregen van de KNVB om vanaf september mee te doen. Er staat dan ook meteen iets op het spel. Volgend seizoen is het voor het eerst dat de nummers 1 en 2 van de eerste divisie promoveren naar de eredivisie. Het weer, het sputtert wat in de noordwestelijke helft van Nederland. Maar we krijgen verder een best zonnig middagje bij een graad of 17. Morgen wisselend bewolkt. Met een beetje op blijft het droog en het is niet meer zo warm. 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. weer luisterplezier plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Zandvoort. Dit is ZFM. Zandvoort. Oh, and de tweede uur begonnen met Zusters met Fire. Ja, de Pointer Sisters. Die hebben nog eens een beetje vuur. En ik ga door met, ja, mijn favoriet. Een hele mooie van Direct. My Blood. I always wonder about a hundred different ways. how to make it one day and never let my fortune change day was another ride that will move with the speed of my desire. Nobody's ever getting any younger, is what the old men said. And don't give in to the strain that you're under, endlessly are you. Zandvoort en omgeving staan komend weekend, zaterdag en zondag, in het teken van de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en Zandvoort run. Het sportweekend, dat door de sportorganisatie Le Champion georganiseerd wordt, trekt verspreid over twee dagen maar liefst 26.000 sportievelingen naar de badplaats. De sporters gaan genieten van het circuit, de schitterende omgeving en de sportieve uitdagingen. En ik ga u straks in dit tweede uur, ga ik u uitgebreid daarover berichten. Ik ga door met Susanna Freek, als het avond is. Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd, te kwaad op je kon zijn. Het vallen van de nacht Fluister ik nu zacht Hoor je mij misschien Ik weet gewoon niet hoe Bij alles wat seconden voel jij dit ook Nou, ik had het net over het uh, sportieve weekend. En het sportieve weekend het wordt op zaterdag 23 maart afgetrapt... door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. De afwisselende route van 30 kilometer start op het circuit Zandvoort... en daarna wandel je over het Noordzeestrand... door de Nationale Park zuid Kennemerland en langs de ruïne van Breedrode. En het landgoed Duin- en Kruidberg. Liever iets minder kilometers maken... Kies dan voor de 18 kilometer met onder meer... een bezoek aan het prachtige Vogelmeer. Je finisht in het gezellige dorpkern van Zandvoort... waar je na afloop je prestatie op één van de vele terrasjes kan vieren. Nou, heel veel plezier in ieder geval. Wanneer het lekker...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 Shut yeah. up wel heel toepasselijk. Zand voor bij de zee. Heb je lekker meegezongen? Goed zo. We gaan naar het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. In de week dat de lente officieel voor start gaat... namelijk komend woensdagochtend, dus vanmorgen... blijven wij een wisselvallig weerbeeld houden. De temperatuur overdag is zeker niet slecht. En de zon komt af en toe door. Maar... Toch behouden we ook wel degelijk kans op een buitje. Vandaag begint dus de lente, al trekken er veel wolkenvelden voorbij. Het blijft wel grotendeels droog en kan zelfs nog een graadje warmer worden... met een binnentemperatuur binnen van 15 of 16 graden. Vanaf donderdag doet de temperatuur weer een stapje terug naar rond de 14 graden en vrijdag... Ligt de middagtemperatuur tussen de 10 en de 13 graden. En voor de tijd van het jaar zijn dit jaar vrij normale waarden. Beide dagen zullen ook grotendeels droog verlopen bij een matige, met aan de kust van krachtige zuidwestenwind. In de volgende weekend blijven de temperaturen rond of net boven de 10 graden liggen. De buienkans lijkt iets toe te nemen. Maar echt, veel regen valt er nog steeds niet. Dus in ieder geval goed weer om te wandelen. Bye. Uh -oh. We gaan door met ons sportief weekend en dat is de negende editie van de omloop van Zandvoort. Daar worden nieuwe routes van 40, 80 en 120 kilometer gefietst. De start voor alle afstanden is vanaf de pitstraat van het circuit Zandvoort. Iedereen begint een ronde van 4 kilometer over het circuit. De 40 kilometer-delingers gaan richting Heemstede. De route van 80 maakt een mooie lus rondom Haarlem en de langste afstand van 120 kilometer zet koers door een groene hart. En richting uithoren. Onderweg komen de deelnemers verzorgingsposten tegen, waar ze even lekker bij kunnen tanken. Bruce springs in, born in the U.S.A. Moet even kijken. wordt gezegd, dat is een bakkerie. Tijdens de 15e editie van het Zandvoort circuitrun op zondag 24 maart is geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 10 kilometer is een aantrekkelijke, uiterst afwisselende en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand, het duingebied en het centrum van Zandvoort. De 12 kilometer is in delen van drie stukken van 4 kilometer. Het circuit van Zandvoort, de strand en de boulevard en het centrum van Zandvoort. Ook als je voor de parcours van 4 kilometer gaat... heb je de kans om over het asfalt van een circuit zandvoer te rennen. Hoewel, beroemd door de autorazen... is het door de asfaltheuvel ook een unieke hardloopuitdaging. Ren je de 10 kilometer of de 12 kilometer... dan kom je ook mul of misschien juist wel hard zand tegen. En het is zondag 24 maart van 10 tot 4 uur. Robbie Williams... Angels, ja, we moeten het een beetje rustig aan doen nu. I sit away. There's an angel. Contemplate my faith. do they know the places where we go when we pray? And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 angels instead.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 Dat was Freddy Fender met Before the Next Teardrops Falls. Yesterday. Yesterday. Yesterday. Yes. Robert Simon Oud, geboren als Simon Oud. In Amsterdam geboren in 1939 en overleden in 2003, was een Nederlandse disjockey bij zeezender Radio Veronica... en daarna programmadirecteur van dezelfde omroep. Een bekende programma van hem was Goud van Oud. Zijn alias was Douwe Egbert. Nee, Egbert Douwe. In 1970, na het gedwongen vertrek van Jan van Veen... mocht Rob Oud zich programmaleider noemen. Nadat in Nederland in 1974 het verdrag van Straatsburg werd geratificeerd... moest Radio Veronica de uitzendingen vanaf zee staken... Op 31 augustus 1974 sprak Rob Oud vanaf een schip van de piratenomroep van Veronica zijn laatste woorden uit. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook de democratie een beetje. Dat spijt me voor Nederland. In deze tijd had hij een klein hitje met kom uit de bedstee mijn liefste. Ja en daar gaan we nu naar luisteren want dat vond ik een hele leuke. Hier is Douwe, Egbert Douwe met kom uit de bedstee mijn liefste. Het hele dorp is al komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemd staat. Oh, kom uit de bedste, mijn liefste Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kostenluid al lang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag. De kerk zit al een tijdje op vol familie De organist die speelt zijn vingers blauw De kachel van de kerk is ook bezweken. En ieder zit te basten van de kou De misdienaartjes worden zo valorig Ik zag er eentje mij Ze speelden in die aantje op de kans op. En je moeder kreeg een pijltje in de oog. Oh, kom uit de bed, mijn liefste. De hele zaak loopt vreselijk uit de hand. Voor een tientje gaven de getuigen. Een interviewtje aan een krant. Ze gingen, want de bruid kwam niet in zicht. Uiteindelijk is alles nog geregeld. Alleen zit vaders rechterhoofd wel dicht. De kosten zijn beheigend onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over tien minuten. Want buiten wacht weer een begrafenis. Oh, kom uit de mijn liefste. We hebben nu al lang genoeg gewacht. Er komt nog tijd genoeg om uit te slapen. Vanavond vandaag komt er een lange nacht. I'm Het waren de Beatles uit 2023. Now and then. Cursus improvisatietheater. Maak kennis met de wonderenwereld van improviseren. Uit je hoofd en in je lijf. Heerlijk met de andere op op te fantaseren. Deze cursus is voor alle leeftijden en onder leiding van de gerenommeerde theateracteur Leon van S. De kosten zijn 5 euro per keer. Met de zand voor, voor het pas krijgt u 25% korting. Loof eens binnen op vrijdagmiddag en doe een les mee. En het is vrijdag 22 maart, dus dat is al lang begonnen... tot en met 10 mei van 2 tot 4 uur. En de locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Tumbleweeds, Southern Queen. this steam is river men seven queen Men display were dressed in blue back through the years I go back to my straight of tree lane What I'm paralyzed and die And this mistake is a beautiful rain Southern queen It must be new only the lights magic in this misty Mississippi River rain.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 kennen we wel, hè? van Boershoek, vrouw de Nederlandse presentatrice en een kinderboekschrijfster en is geboren in 1973 en die wordt dus vandaag 51 jaar. En dan hebben we de kleine man, Roel van Velzen, een kleine grote man, de Nederlandse zanger, geboren in 1978 en die wordt dus vandaag 46 jaar. Doordat de vader van Roel van Velzen muzikant was, waren er bij Roel van Velzen thuis altijd muziekinstrumenten. Op zijn middelbare school, het Christelijk Lyceum in Delft... zat Van Velzen in verschillende schoolbeentjes... en componeerde hij het jaarlijks een Kerstmusical. Ook sloeg hij zich aan bij Crazy Pianos. Dat is tijdens een van zijn optredens in het Geldere Droom... zijn huidige manager Ruud Vinken ontmoette. Toen 2002. Nee, tussen 2002 en 2005 maakte Van Velzen deel uit... van de improvisatietheatergroep Op Sterk Water. Door een uitzending van het vader televisieprogramma De Wereld Draait Door... daar waar een in Van Velsen verzoekjes van andere gasten speelde... ontstond zijn rol als eerste huisband van het programma. Hier is Roel van Velsen met Kan het Like. En dit zingen wij ook bij de Beatspopzingers. MUZIEK Rope around it Keeps me grounded You're putting voices inside my head For no reason I believe You can call It love You can call and I can't hide Twee uur lunchroom op de woensdag zitten weer op. Ik ga een paar weekjes met vakantie, maar niet getreurd. Ik ben toch tussen de middag te horen. Ik heb al van tevoren programma's gemaakt, dus die zal u horen. En ik wens u een hele fijn weekend in ieder geval. Een heel gezond weekend. En lekker sporten. En mooi weer. Graag tot over een paar weken.